Een mop? mop dan natuurlijk. Een mop van een jeep dan maar. Dag Anton. Hoe gaat het?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 een rare schuil, moet je met Je bent in de put. Mm. Toch moet je de moed er maar in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 Oh, dus je bent blij dat we dat toen niet gedaan hebben mm. ik zou toch niet geweten hebben hoe hoe um. slecht oh. bureau dondelt in elkaar de enige die het werk nog aan kan is Manda. Maar die heeft dan ook een opleiding voor fysiotherapeuten gehad. Je wordt gemist. Het is een goede basis. Jij krijgt ze nooit meer. <lacht> ja. Maar ik vind het wel een probleem. Ik weet ook niet wat ik aan doen moet. Omdat het werk nu helemaal gedaan moet worden. Anders kan het tijdschrift niet verschijnen. Waarom? Zeg het Waarom baren je niet met een vrouw? Zeg nog Waarom baren ze niet met een vrouw? Waarom baas je niet met een vrouw? <lacht> <lacht> ik moet erom lachen, maar ik kan er geen touwen vastknoppen. Waarom...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 Wonen jullie zo dicht bij elkaar? Huub woont bij mij aan de hoek. Of uh, omgekeerd. Ik moet er ook eens een huis uit nemen. Omgekeerd. Soms zien we elkaar op zaterdagochtend als een boodschappen doen. En dan uh, werven we naar elkaar. Ja, ik heb er wel nooit in nodig. Maar als je onder de tram komt, dan heb je tenminste een naam hier in, het in je notitieboek. Dag, Maarten. Ja, Engeline. Dag, Engelin. Dag, Engelin. Goedemorgen, Engelin. Wat oh, voor sorry, hoor. Ik dacht dat ik je al gezien had. Laatst ben ik maar eens alle naambordjes in de buurtluister lopen. Ik denk nu maar dat ik de dokter met het aardigste bordje neem. Mijn dokter heet zijn voornaam voluit. Dat vond ik erg aardig. Oh, maar dan zou ik het denk ik niet nemen. Want dan is je minstens twee keer zo duur. Ik heb eens een dokter gehad. Die had drie telefoonnummers. En als je daar kwam, moest je meteen betalen. Neemt u maar een rentje, dat is dan 28 gulden. Maar ja. ja. <laughs> nou, als je op rentjes eet... Nee joh.